Kom een keertje langs, een kopje koffie drinken, kom kijken, voelen en ervaren en zie wat wij daar doen. En, maar het is wel zo, uiteindelijk, dus in eerste instantie hebben mensen geen indicatie nodig, maar natuurlijk uh, ja, moet er wel iets van een indicatie zijn. Want anders kunnen wij niet blijven bestaan. Is, iets... Werken daar ook veel mensen? Uh,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 dat Dat is net als met scholen kiezen van kinderen. Ja, weet ja. Je, bij de ene school denk je, oh leuk. Dat, ja, dat, dat voelt. Het in. zegt niks over de kwaliteit. Dat, dat, nee, van het, in principe uh, de kwaliteit nee. is natuurlijk overal hetzelfde ja. en het gedachtegoed ook. Ja.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 als je gewoon maar het goede aanbod uh, ja, En is het vijf. zeven dagen in de week vijf, vijf. vijf. ja sommige mensen zou je dat wel willen zeven ja. dagen per week maar voor ons nog is het vijf de gedachte is natuurlijk wel dat als het steeds verder groeit ja en dat willen we natuurlijk heel graag hè, dat je dan ja dat dan ja. Als er vragen is want we, we kijken natuurlijk toch wat is er vraag mm -hmm. we dan nou misschien deze ooit wel in het weekend open gaan maar zijn dat vaak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 Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Hè? Want ja, ja, wie ik ben ik wel, wel onderzoek te zeggen. naar zeggen Er wordt, wordt eindeloos onderzocht. Ook naar medicatie. Er zijn al jarenlang zijn er enorme onderzoeken om te kijken dat... En ja, ook naar het verschijnsel dat ja, het meer absoluut. voorkomt dan vroeger. natuurlijk zijn er mensen die denken dat dat te maken heeft. Ook met levensstijl, met ongezond eten. Ja, wie het weet mag het zeggen. Ja. Het is net als met kanker. Het is, dat is een, toch een heel ingewikkeld onderwerp. Mm -hmm. Hek, mijn persoonlijke mening is dat het altijd goed is om zo gezond mogelijk te leven. En maar dat... dat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 gewoon nogmaals uh, organiseren. Ga je gaan? Ja, zal ik dat doen? Ja hoor. Ik zal in ieder geval het ontmoetingscentrum um, het telefoonnummer van het ontmoetingscentrum is 023 813 883. Nou, daar kunt u altijd terecht voor informatie. Vijf dagen per week van 10 tot 4 uur. Um,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 En uh, dat team in Sandvoort, die heeft het wel druk. En het wordt eigenlijk een beetje veel...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 En de, de, ja, zeg maar de integratie in de Nederlandse maatschappij. Lukt dat een dat, beetje? Dat gaat heel goed, ja. ja. Ja? Ja, er zijn veel voorbeelden van vluchtelingen die uh, inmiddels ook als vrijwilliger of als betaalde kracht bij vluchtelingenwerk uh, werken. Oh, bij, bij zelf bij vluchtelingenwerk, ja? Ja, in Haarlem, ja. ja een... oké, okay, als vrijwilliger betekent dat je natuurlijk nog niet je lening kunt terugbetalen.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 Ja. Sommige vluchtelingen weten niet eens waar hun familieleden zich bevinden. Kun je het je voorstellen dat je dus naar een vreemd land vlucht en je weet niet ja, nee. hè, dat waar iedereen is. is. Ja. Dus nogmaals, alleszins uh, voor iedereen help en uh, dank je wel voordat je het hier wilde vertellen. Graag gedaan en, en succes. veel succes ja. gewenst. <laughs> dank je wel. Uh. Erik Timmermans bij ons inmiddels uh, tegenover ons. Hij gaat ons iets vertellen over Jazz in Zandvoort. Ja, klopt dat? Dat klopt helemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, normaal doet Hans Rijmers het vrij. Hij is de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. Ja. Maar uh, die zit in, uh, aan het skiën. Tenminste, dat wou die maar... Het is allemaal groen, heb ik van hem begrepen. Ja, weinig sneeuw, ja. Een beetje. <laughs> Hij staat te kijken tot het gaat sneeuwen. Ja, dan, hè? precies. En ik ben degene die het eigenlijk al 13 jaar lang organiseert in de Krocht. Okay. En uh, ja, morgen hebben we een uh, bijzonder goede gitarist. Dus, uh, volgens degene. Uh, daar ben ik het wel mee eens. Uh, de beste jazzgitarist die Nederland momenteel heeft. Martijn van Iterson, speelt bij het jazzconcert van het Concertgebouw. En uh, ja, gewoon een geweldenaar. Die, uh, die met een heel goed kwartet uh, uh, morgen... Ja, dus voor jazzliefhebbers is dit gewoon weer... De jazzlebers oh, die uh, morgen niet zijn, doen zichzelf ongelooflijk tekort. Ja. is dat modern? Of is het nee, nee, nee, nee. Hij speelt. Uh, hij, hij is, hij is, het is, uh, jongens in de 40 Hij is wel van deze ja. tijd. Maar hij speelt wel traditioneel. Hij is een ex leerling van Wim Overgaal. De gitaristen die dat uh, zullen dat wat zeggen. Hij heeft uh, jaren gespeeld bij uh, Rieter Reis. Vlak voor de Oké. Okay. Nou, die speelt ook niet zo modern. Dus nee, nee, nee, nee, dus, uh, nee. Het is een jongen die wel in, met het, met in, die wel in de traditie staat. Mm -hmm. Maar het is wel een jongen van 40. Dus, uh, ja, ja. Uh, maar hij heeft jongen. gewoon wel zijn eigen fans, als het ware. Hij is een ja, dat is een bekende een, een naam. Jongen, een jongen, ja, voor de jazzbegrippen is, is hij hier. En het is een onwaarschijnlijk goede gitarist. Dus iedereen die ooit een gitarisband heeft gehad, moet hem morgen gewoon zijn. Want je, je gaat wat missen. Ja. Okay. En het is uh, in de krocht. In de krocht, al 13 jaar lang. Ja, superleuk. Een uh, leuk theater om te doen ook. Uh, zijn we 13 jaar geleden begonnen. Ik ben er tegenaan gelopen. Uh, geweldige akoestiek. Ja. Er staat een mooie vleugel. Ja. Dat is ook niet onbelangrijk. En, uh, ja, en het, het leuke van de krocht blijft al 13 jaar dat de mensen echt voor de muziek komen. Ja. En uh, ik heb heel lang ook die dingen georganiseerd in Haring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 En ja, dus uh, elke keer weer meer mensen? Nou ja, bij de ene wat meer dan bij de andere. Heet je bekende namen, wat de laatste Kouwveld. Ja, Dan ja, weet je al dat je een volle We hebt. Het, het is wel leuk om te zeggen: in september volgend seizoen beginnen we met Scott Hamilton. Een beroemde Amerikaanse saxofonist, die is al vaker eerder geweest. Dan weet je dat je een volle bak, ja. bak hebt. Die hebben we niet iedere keer, maar uh, we blijven hopen. Nou, ja, ik, ik kom er ook regelmatig in, te Krochten. Ik moet zeggen, de, de, de ambiance is altijd Het is erg, super geluk, ja, ja En gezellig. Theo de, de, de uitbater doet ja, best om gezellig te maken. Ja. En uh, die komt er altijd trouwens zijn bitterballen. Ja, ja. En je kan tegenwoordig blijven eten, ook voor een prijs ja, uh, ja. ja, Theo doet er zijn best voor. De antrenatie is goed. Maar het gaat natuurlijk, in eerste instantie gaat het blijven tot de muziek gaan. En dat blijft het unieke van dit project. Het is eigenlijk ja. een feestje. Absoluut. Hoe laat begint het uh, morgenmiddag? Half drie. Zijn er nog uh, kaarten? Of het het, wordt, druk, het wordt druk, maar er zijn uh, kaarten beschikbaar. Mensen kunnen altijd reserveren. Dat is altijd handig, want dan sta je voor een dichte deur. Mm -hmm. Ik verwacht niet dat mensen die morgen op de Bonnefoy komen, verlies komen. Dat denk ik ja. niet. Maar ja, garantie te he, Maar als kan ze je dat reserveren, doen, doen ze dat telefonisch? Het beste handigste is via de website. www.jessinzandvoort.nl Nou, dat onthouden ze hier wel, denk ik. Ja. Jawel. Uh, ga, ga erheen, klik erop. Er staat ook telefoon, alsof er kan al gebeld worden. Hoor. Je moet het niet via internet doen. Maar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 Inmiddels okay. 85 jaar, maar nog steeds spelend Still in. going strong, ja. Maar so, het staat dus ook allemaal, de komende agenda staat dus al op de website. Al 13 jaar. En, de en, en in de klink van het en genootschap Oud Zandvoort. Ja. Jawel, jazeker. ja, zeker. maar ook het lijfblad van iedere Zandvoort, dat neem ik aan. Heel Oké, okay, nou dan uh, denk ik uh, dat ook uh, wij uh, jou weer en uh, iedereen morgen heel veel succes wensen. En vooral veel plezier, we dat gaan gaan hebben. En vooral ah, veel absoluut, plezier, ja. want dat gaat het worden. Oké, okay,